van 6 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Het aantal jongeren dat na overmatig alcoholgebruik in het ziekenhuis belandt. is vorig jaar voor het eerst in jaren niet gestegen. Dat blijkt uit cijfers die kinderarts Nico van der Lely heeft verzameld. Het aantal ziekenhuisopnames is terug op het niveau van 2014. Volgens van der Lely zijn ouders strenger geworden voor hun kinderen. als het gaat om het drinken van alcohol. Laura Ha, de vrouw die uit IS-gebied terugkeerde, blijft nog zeker drie maanden vastzitten. Haar advocaat had gevraagd of de vrouw het Soetomeer de zaak in vrijheid mocht afwachten. Maar de rechtbank in Rotterdam wil dat ze in de cel blijft. Laura Ha werd in juli opgepakt toen ze terugkeerde uit IS-gebied. Het OM is bang dat ze een aanslag wil plegen in Nederland. Zelf ontkende ze dat stellig in de rechtbank. Het OM heeft 60 uur werkstraf geëist tegen vier mannen voor het bedreigen en discrimineren van Sylvana Simons. De presentatrice kreeg veel racistische reacties nadat ze zich had uitgesproken tegen Zwarte Piet. Volgens het OM is er in Nederland ruimte om je mening te geven, maar zijn er door de verdachten wel, wel grenzen aan. Die zijn in dit geval door de verdachten overschreden, vindt het OM. In Duitsland is een verdachte opgepakt voor de aanslag op de spelersbus van Borussia Dortmund gisteravond. Het gaat om iemand met een islamitische achtergrond. De politie heeft een tweede verdachte op het oog, maar die is nog niet gearresteerd. Op de plaats van de aanslag zijn brieven gevonden waarin wordt verwezen naar de Duitse deelname aan de strijd tegen IS in Syrië. Bij de WK-baanwielrennen in Hongkong hebben de Nederlandse teamsprinters zilver gewonnen. In de finale was alleen Nieuw-Zeeland sneller. Het was daarmee een herhaling van vorig jaar, toen Nederland ook achter Nieuw-Zeeland finishte. Het brons ging dit jaar naar Frankrijk. Het weer vanavond en vannacht valt er vooral in het zuiden soms regen. Het koelt af tot een graad of zes. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt 10 tot 12 graden. En vooral in het noorden is er kans op een bui. Het paasweekend verloopt zeer wisselvallig. Dit was het NOS-journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits in de Randstad, maar het dieptepunt hebben we wel gehad. 69 files nog. Dit zijn de files die de meeste vertraging geven nu. De A1 Amsterdam Amersfoort tussen Naarden en de afrit Buntschoten, 16 kilometer. De A2 Amsterdam Utrecht bij Maarse 5, reken op 20 minuten vertraging. Op de A4 Den Haag Rotterdam bij Delft nu een ongeluk. Er staat inmiddels 8 kilometer file richting Rotterdam. De linkerrijstrook is dicht. De A12 Arnhem Den Haag bij Nieuwegein 20 minuten extra. A27 Utrecht almere bij Utrecht Noord een half uur in de file. En ook vanuit Almere naar het zuiden is het heel druk. Daar staat nu 15 kilometer file tussen knappert emnes en knappert lunette Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. ZFM met nu ZFM Beachmasters. Welkom terug, ZFM Beachmasters. Masters. Het was groot op de verhaal. Hands on each other. Couldn't stand to so be far apart. Close to the bed, I now we're picking fights and slamming doors. Nu hier op ZFM Mijn naam is Jonas Parson. welkom terug bij ZFM Beachmasters Het is woensdag 12 april 2017 Dat betekent aflevering 6 Jaargang nummer 2 Vandaag zijn we er gewoon weer tot 8 uur En volgens mij weet iedereen nog wel Vorig jaar hadden we dit, rond dit tijdstip hadden we deze gast. Dan worden ze zo de stoel afgeblazen, daar hebben we niks aan. En we hebben er nog een. Hallo, Hoi. Max hier. Hey Max, hoe live is het? Live je fems antwoord. Ja, hoe is het? Eh, uh, goed vandaag. Ja, lekker bezig. Ja, dat vind ik ook. Ik ben ook lekker bezig. Jij bent ook lekker bezig, want je bent yes. gewoon live op de radio. <klap> Kijk. Hey, hey. Woe, ben ik echt live nu? Ja, live en dan live kan het niet. Woe! Jongen, jongen, voor de allereerste keer in tien jaar tijd. Nou, dat is toch Bijna mooi. jaar tijd. Ja, dat is alweer een jaar geleden, Max. Ja, is... En nu ben je er gewoon weer. Een paar dagen extra, een weekje, er mm. nog niet uit. Uh, Ja, Jonas. Ja, je hebt helemaal gelijk. Ik ben toen... er nu gewoon weer. Fantastisch. Ja, <laughs> toen zei je tien jaar geleden en nu is het gewoon een jaar geleden. Ongelooflijk. Het nee, kan dat... de tijd snel gaan, hè? Ja, dat klopt. Maar ik lieg eigenlijk, want het is morgen een jaar geleden. Ja, uh, oeps. Uh, ja. 363 dagen geleden, zeggen we dan maar. Of ik, uh, 64. Ja, nee, 63. 36. Nou, er zit ook schrikkeljaar tussen, hè? Ja. Oh, dat hebben we ook nog gehad. Nou, eh uh, nou, ben jij beter in dan mij volgens mij. Weet voor je bent er weer. Gezellig. Ja, bedankt. Dit keer zonder Kasper en uh, zonder uh, de jongen die altijd te laat kwam. <laughs> We zijn dit uh, keer gewoon lekker met z'n tweeën. Ja, nou, dat is ook Jonas. gezellig, toch? Jij ja. bent er gewoon weer lekker bij, tot zeven uur bij ons. Ja. En dan uh, verlaat je ons weer. Ja, Jonas, wat uh, heb jij eigenlijk allemaal in petto? Qua muziek, of... Uh... Qua dingetjes. Qua dingetjes. Oh, ik heb ook allemaal dingetjes. Er zijn nog heel veel nieuwe nummers uitgebracht. Ja, dat weet ik. Ik heb er ook wel een Cute paar code, van. Code. Lovato heeft een nieuwe. Uh, uh, die nu. heb ik ook als het ja. goed is. Moet ik even kijken zo. Ik heb ik in ieder geval ja, de nieuwste muziek van de afgelopen weken. En natuurlijk ja. ook van vorig jaar. Dat zit er ook allemaal in. Ik heb bijvoorbeeld de September Song. Uh, Cold War ja. 5 hebben ja. we. Bruno Mars zit er ook weer in vandaag. Gezellig. We hebben Heerlijk. natuurlijk standaard ja. het weer en het verkeer. Dat... Het weer en het verkeer. Ja, precies dat. Ik denk dat jij mijn jingle gaat worden. <laughs> Zo gezellig is het. Ik kan ook gewoon heel goed imiteren. Dus, ja, dat hebben we gemerkt al. Vorig, vorig jaar was het natuurlijk ook zo. Ja, maar, zeker weten. Nou, dat, kijk, hier ga je al. En dan hebben we... kijk, kijken, wat hebben we nog meer vandaag? Ja, daar houdt eigenlijk wel mee op. Ja, we hebben nog een nieuws item. Uh, getuigenoproep. En uh, ja. daar houdt het eigenlijk wel mee op. Gewoon uh, muziek, muziek. Heel veel gezelligheid. En, uh, ja, soms een beetje praten muziek, en Muziek, soms... muziek, muziek, muziek, muziek. Nou, eigenlijk oh. dat. <laughs> Zeker. Nou, jij bent er weer, jij hebt er zin in. Ik heb er ja. ook zin ja. in. Ik ben ja. er twee maanden lang niet geweest. Waarom? Ja, het is een privéleven is het ook een beetje druk natuurlijk af en toe. Ongelooflijk, ja. Wat heb jij druk. Ja, morgen weer, het hele weekend weer. Nou, maakt uit, hoort erbij. Maar we zijn er weer. We gaan snel verder met uh, Ricky Martin, denk ik dan maar. Uh, als we toch bezig zijn. Ja, zeker weten. Vent Ja. Zfm Zandvoort. Zfm Beachmasters 106,9. wwwzfm zfm live Dit is Ricky Martin hier op Zfm. Naturally. See, it doesn't matter where we all go It doesn't matter if the same room, It's naturally Tonight I got another confession for you It's alright but You see, when you're near, I get weak in my knees Ik vind nu live terugkijken. So Ga naar de App Store of via de Play Store. Zie je Zandvoort. Oké, so so so so oh nee, net die hoorde je. Ja, gezellig. Ja, nou, dat was een. Dan... <hup> Toch? Ja, dat was heel toevallig ook jouw verzoeknummertje. Ja. Zeker. Hé hey mensen, uh, we hebben nog wat te zeggen. Wat leuks. Ja, hebben we hebben nog wat leuks? Ja, natuurlijk. Uh... Wacht, hebben we er iets voor? hebben we iets voor. Hè? We hebben een mededelingsgeluidje. Wil je die horen eerst? Dan gaan we die doen. Ja. En daarna kun je gelijk uh, je verzoekje doen. Nou, ja. Nou mensen, mocht je wat leuks hebben beleefd, bel even naar de studio. Telefoonnummer krijg je nu van Jonas. Oh, krijg je die van mij? Meen je dat? Ja, ik ga ook. 023 57 Nogmaals, 023 5730 57 Ja? Wil je nog wat vertellen erover? Ja, mag van mij hoor. Je mag me ook een e-mailtje sturen. Dan behandelen we jou ook. Of bellen we jou. Of stuur gewoon even een brief via de Facebook. www.facebook.com. Slash Kijk nou, ik hoef het gewoon niet meer te doen. Oh, dit is zo lekker. Normaal was ik de enige die het altijd wist. En ik moest het altijd in mijn eentje zeggen. En nu, jij weet eigenlijk ook bijna net zoveel als mij. Nu hebben we eucalyptus. <laughs> Hebben die ook? Nee, ik heb een ander nummer. Mag dat ook? <laughs> Ach, ik heb geen idee. Ik heb, uh, ja, het is uh, nieuw ja. binnengekomen. Ik ga heel eerlijk zeggen, ik mag het eigenlijk niet via de radio zeggen, maar ik vind het een rot nummer. Alsjeblieft zeg, alsjeblieft. me nou. <laughs> ja, zoals Maurice het zegt, dat ga ik niet verwoorden hier, dat is uh, niet slim. Dan ben ik mijn baan kwijt. Nee hoor, Ach. dat zou wel meevallen. Maar in ieder geval, uh, hier komt hij. het is, uh, nou, ik denk als ik zeg je broer, dan weet je gelijk welk nummer het is. Oh nee zeg. Samen Paus l en Dr. Punk. Nee hè. Uh. Ja, helaas wel. Je moet eraan geloven. En dit is hem dan, Kind van de Duivel. Oh, Op nummer 26 in de top 40. Ik weet niet wie het heeft verzonnen, maar die is niet goed. Oh, Je broer nee. Kind van de Duivel, paus bij... Uh, oh, ja, de rest. Maar... Ik ben een Kind van de Duivel, mama...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 Ik heb geen bloemen, bloemen. gooi drank en drugs over mijn kus Alles wat ik wel in het leven was dit. Fuck it. Ik kut je deze strijk uit mijn Dit nummer is uh, officieel bekroond tot slechts nummer van 2017.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 Duivel, mama. Je broer, kind is van de Duivel. Het Officieel het slechtste nummer. Ah, nou, het is dus absoluut niet fucking, fucking vet. vet. Fucking fucking fucking fucking vet. Nee, het is niet vet. Zomer of winter altijd weer zie je van Wake up call ZF en Beachmasters. Elke woensdag van 6 dag live. Zielkanaal 40 106.9 of www.zfm-live.nl Dit is Hardwell. Da da da da. Don't don't Hey uh, mensen, het is uh, half zeven. Misschien nog geweest. Dus wij gaan lekker naar het uh, weer toe. Ik geef het woord aan Jonas. Oh, Ik ben hier zo blij mee. Ik hoef gewoon helemaal niks meer te doen hier. Zou ik naar huis toe gaan? Is dat een idee? Dan zijn we misschien wat veel lekker hier. Hij is altijd mee. Hey, uh, in, de, in de noordelijke helft van het land gaat het regenen. En, uh, al op veel plekken en vanavond gaat het ook in het zuiden regenen. In het noorden wordt het juist droog en klaar het op. De wind neemt dan in kracht af, vannacht trekt de regen uh, naar België weg... en enkele losse bui blijven mogelijk. De temperatuur daalt naar 4 graden in Groningen... en 8 graden in de westelijke kunstprovincies. En dan hebben we ook nog wat files staan. Ik noem ze langer dan 15 minuten of een bijzondere oorzaak. Op de A1 Amsterdam aanspoort uh, 7,2 kilometer vertraging... tussen na de vestiging en Hilversum Noord. Op de A1 Apeldoorn-Hengelo 29 minuten vertraging tussen Markenland en Knopelend-Azelo. En op de A2 Amsterdam-Utrecht bij het ANC-Ziekenhuis tussen en is een vertraging van 27 minuten. Dan hebben we nog op de A4 Amsterdam-Delft tussen Svenen en Dorp 29 minuten vertraging. We hebben nog meer files staan. Nou, nog meer staan. Utrecht-Den Haag-Bunnik-Kanaaleilanden staat er ook eentje van 15 minuten of langer. Dan op de Eindhoven Tilburg uh, bij Best Moergestel staat er, er eentje van 14 minuten. En dan tot slot hebben we er nog eentje op de A9. noemen we er ook maar gelijk bij Oosterhout. En de knooppunt Hoijpolder staat er eentje van 5 minuten. We hebben ook nog wat flitsers staan op uh, ja, de snelweg en op de Noord-provinciale wegen. Ik kan helaas geen stemmetje doen voor je. Dat uh, gaat nog niet worden. Jammer, maar ik kan uh, nog wel een dingetje doen. Dat jij de flitsers... Wat zei je? Dat je start jij de flitsers? Ja, ja, die zijn al gestart. Oh, dan gaan we. De ZFM Flits Update. Op de A7 Snake Denhoever bij hectometerpaal de 58.5 staan ze ook te controleren. En op de A7 Denhoever Sneek bij hectometerpaal 88.6. En op de A13 Rotterdam Rijswijk bij hectometerpaal 15.3. En tot slot op de A15 tussen Rotterdam en Webel bij hectometerpaal 73.2. Ja, gewoon knallen. Ben je? Lachen we snel verder met Passenger Anywhere, hier op ZFM. If you get out on the ocean, if you sail out on the sea If you get up in the mountains, if you go climbing on trees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 Darkest winter comes Oh and I will be with you To feel a California sun Oh and I will be with you In the night time through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 Beter een kind in de duits. zeker jongens, Passenger. En Anywhere. Nee joh. Echt? Echt? Oké. Okay. CFM <laughs> op 106.9 <laughs> is Zongzee Zandvoort en onze lief. En wij gaan lekker door met Sia en de greatest CFM Beach Masters. Ik de woensdag van 6 tot 8 presentatie. Jonas Persson, En een hele avond luisteraars. Oh, oh, Bless you. I don't give up. No, no, no, don't give up, no, no, no, nah. don't give up. De Greatest! Oh, nou had ik eigenlijk zo'n jingle klaar moeten hebben staan, maar die heb ik weer niet klaar staan. Oh, wat is dit erg. Oh, heb ik heb hem al hoor, let maar op. Die zochten we natuurlijk. Ja, maar die ken je toch ook wel? Ja. Die heb ik alleen maar, anders, anders hoor ik het niet meer. <laughs> hey, uh, we hebben nog een getuigenoproep van uh, afgelopen. Uh, moet ik even naar mijn buurman kijken, zondag was het? Ja, okay, van afgelopen zondag. Ik, weet, ik heb geen idee. Nee, jij niet? Wat? Heb je er geen idee van? Nee? Je snapt uh, hem niet? Wat van afgelopen zondag? Hm? Nee, nee, dat weet je niet. In, uh, afgelopen zondag is er in Haarlem op de Rolandsweg uh, de kruising Kandijklaan uh, een 18-jarige Haarlem uh, gevonden. Bo. Oh, wat uh, erg! Uh, oh. Hij was overleden door uh, meerdere steekwonden. Dat is niet leuk. Nee, absoluut niet. <laughs> nou, maar mocht je getuigen hebben zien, meld je via ZFM, telefoonnummer. Nee, nee, niet via mij. Even. Ik ben toch niet van de politie, man. <laughs> nee, nee. Via de politie, wel. Nou, geval. Uh... Meld je via de politie, jongen. Nee, nou, in ieder geval, er zijn in uh, Amuiden, ja. in de Bateugenstraat, <coughs> zijn er ook nog uh, bloedsporen van gevonden. <coughs> Die worden in verband gehouden met uh, de dood van de 18-jarige Haarlemmer. In verband hiermee wordt heeft de politie een uitgebreid afzetting neergezet voor forensisch onderzoek. De politie is mede op zoek naar getuigen die iets hebben verdachts hebben gezien in de omgeving van de Beteugenstraat. Heeft u iets gezien in de Muiden dat te maken heeft met het overlijden van de Haarlemmer? Bel dan uh, alsjeblieft naar uh, de recherche in Haarlem via telefoonnummer 0900 8844. Of uh, word je dat liever anoniem? Dat kan natuurlijk ook. Dat is 0800 7000. Ik herhaal 0800 7000. Tevens uh, zat hij in de auto met het kenteken 35 THS 5. Dit is betrokt, uh, Deze betrokken erbij. Heb je daar uh, ook meer informatie over, meld het ook even via de telefoon via 0900-8844 of via 0800-7000. Ja. Dan dat eigenlijk wel mee op. Jonas. Dat ben ik. Ik uh, heb nog wat uh, te vertellen. Want er was nog klaar. iets met een uh, cabrio vanmiddag. Nou, een cabrio wat zeg ik. Een uh, Renault in uh, Duitsland. Die ging volledig in de poep. Dat een tractor, die had een lading ingegooid. Uh, de papa en de dochter in Duitsland raakten niet gewond. En er ging ook niks mis. Behalve de auto, die kan nu naar de sloop, dat wordt uh, gezegd. Hoe het ongeluk precies heeft plaatsgevonden, is niet bekend. Hey, die heb ik gehoord, die zou ik op Facebook staan aan het vallen. Oh, is de hele kabel was vol met, uh, ja, hoe zeg je dat, uh, strom. Poep. De hele mestank hadden ze erin gelegd. De Lekker toch? Ja, zo klinkt dat ongeveer. Hm? Ja toch? Ja. Maar ik denk dat ik wel weet wie dat was hoor. Wie dan?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 ja, de koeien kikken me dan wel dom aan. Maar ik zeg maar zo, die dames wenden er wel aan. Ik ben boerharts en ik kom met rent en ik hol van disco. Ik weet het is niet te geloven, maar het is zo. Als ik die disco huur, dan tril ik op mijn benen. Dan zegt mijn vrouw, wat wie die weer die rare veeën. Zonder disco in mijn huis kan ik niet leven. Laat ze die andere pluk maar aan de spin geven Ik kop mijn trekker bij ons deur het dorp in Rie Dan rie ik zo hard dat geen ene mie dan zit Aan boord heb ik zo'n stereo installatie En zo'n 17 en mc voor de locatie Ik ben boer Hart en ik kom met red en ik hol van dis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 ik weet het is niet te geluwen, maar het is zo Als ik die disco huur, dan vul ik op mijn benen Dan zegt mevrouw, want ik zie weer naar rare benen Boer Harms, met uh, Disco natuurlijk, uh, van de strondwagen in uh, Duitsland eh, eh. Nee. Maar hij komt uit Drenthe Nee, maar die strondwagen was in Duitsland, toch? Ach, ik heb geen idee Je ah. hebt het net verteld Ja, klopt ah, Maar nou. jongens, blijf bellen, hè Blijf gewoon bellen, naar ZFM. Vraag je verzoekjes aan. Dat kan altijd nog. Via Facebook. Via alle sociale media die je kent. Via mail. Via uh, uh, alles. Ja. Ja. En uh, via de telefoon. Blijf ons bereiken, want je kunt gewoon vertellen wat je wil. Ja, mijn privénummer krijgen ze niet. Dat, uh... Nee, nee, nee, dat krijgen ze niet. Dat Bel ons even. via de ZFM-telefoon. Dus. Uh... 023 57 30 39 3. 57 30 39 3. Ja. En nu hopen we dat het bellen. Nee, we waren snel verder toch? Of niet? Uut, uut, uut. Nee, nee, ja wel. We, we gaan lekker verder? verder. Met wat? Met eh uh, Greenlight. Van uh, hoe weet je hoe? Je? Deze. De Greenlight. Bellen mag altijd 023 57 Niet verboden. Ook niet verplicht. I know about what you did and I wanna scream the truth She thinks you love the beach, you're such a damn liar Oh well, those great bites, they have big teeth Oh they bite you, that you said that you would always be in love But you're not in love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 wake up in a different bedroom I whisper things, the city sings them back to you All well, those rumors, they have big teeth Hope they bite you Thought you said that you wouldn't always be in love But you're not in love No more Did it frighten you? How we kissed when we danced on the light of floor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 the last day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 December Zie je hem? Ja, ja, ja, ja, Jonas. Mooi ja, gezegd. Ja, toch? Ja, precies. Beter, beter kon het niet vandaag. Ja, en uh, Jonas, zet even je, je achtergrondmuziekje aan. Die ben ik voor jou aan het zoeken. Ja. Daar komt ie. Het nieuwsbeetje. Ja, het nieuwsbeetje. Om 7 uur komen de twee pan Chinese panda's Wenwu en Xinja aan in Nederland. Het is een heel cadeau, want China... Het, is, het gebeurt niet vaak dat China een cadeau geeft aan Nederland. Om 7 uur zullen wij aftellen naar het nieuws... en dus ook naar de komst van de panda's. Het gebeurt allemaal in Schiphol... en ze worden opgesloten in een uh, uh, pandadierencentrum vlakbij Schiphol. En uh, ze hopen morgen al in de dierentuin te zitten... en ze zijn blij met de aankomst van de reuzenpanda's. Vooral omdat ze heel zeldzaam zijn... en uh, Iedereen hoopt dat ze uh, kindjes krijgen die ook weer opgroeien. En dat die weer kindjes krijgen en dat die weer kindjes krijgen enzovoort enzovoort. En uh, zo gaat dat dus door. Dus uh, we hopen nog een heel groot lot te krijgen voor Wenwu en Xinja. Dus uh, dat was het. Nou, gezellig weer toch? Ja. Het uh, eerste uur zit er gewoon bijna op, uh, Max. Gat hier, Nee. Ga Gaat niet. snel, hè? Ja, tweede uur hebben we nog. Uh, zet het nummertje maar aan. Ja. Denk ik ook. Waar gaan nou verder met... Uh... Nou, jouw nummer, wat je al horen. Is. Ja, cheat uh, code, Demolovato, no promises. nummer maar aan. Zo meteen na 7 uur nog een mix. En Jonas die draait ook nog een liedje. Dus we zijn weer helemaal weggepraat na 7 uur. <middels> Simple, na na. Promise no, no, promises, oh na na. Just be careful, na na. Love ain't simple, na na. no, me no, promises. Oh, na, na, just be careful, na, na, love ain't simple, na, na, promise me no promises oh. Just wanna dive in with you. I just wanna lie here with you. Oh Oh no, no. just be careful, no love. No. Love ain't simple, no love. No. Promise me no promises. Oh no, no, just be careful, no love. No. Love ain't simple, no love. No. Promise me no promises. Dat was het uurtje voor mij. Het was, was weer gezellig. Ja, ik ben blij dat jullie luisteren. Het is zometeen nog een nieuw uur. En na acht uur Willem Bruist. Wij kappen af. Als het goed is. Het volgende uur zijn we er gewoon weer. Ik, hey, Dan. Nou. of jou ook nog. Nee. Ja, nou.